1 uur. Het is Liselot Thomas met het NOS-journaal. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt beschuldigd van het verkrachten van een vrouw. Persbureau E.P. heeft de aangifte tegen de voetballer van Paris Saint-Germain in handen. De twee zouden elkaar via Instagram hebben ontmoet. De vrouw zegt dat ze twee weken geleden vanuit Brazilië... op de uitnodiging van Neymar naar Parijs is gevlogen. Volgens haar kwam de voetballer dronken bij haar hotelkamer aan... en heeft hij daar tegen haar wil seks gehad met hem. De voetballer heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. De Britse grenspolitie heeft een recordaantal van 74 migranten aangehouden... die met bootjes het kanaal wilden oversteken naar het Verenigd Koninkrijk... Dat de migranten dat juist nu probeerden... heeft waarschijnlijk te maken met het warme weer. De oversteek van het kanaal met kleine bootjes is een vrij nieuw verschijnsel... nu het moeilijker wordt om illegaal met vrachtwagens via de tunnel... of veerboten Groot-Brittannië te bereiken. Nabestaanden van vlucht MH17 protesteren in een brief... aan de ambassadeur van Maleisië in Nederland... tegen uitspraken eerder deze week van de Maleisische premier die trok in een interview de verantwoordelijkheid van Rusland... voor het neerhalen van het toestel in twijfel. De werkgroep Waarheidsvinding MH17 schrijft dat de opmerkingen... contraproductief zijn bij de zoektocht naar de waarheid. De Champions League is gewonnen door Liverpool. Met de Nederlanders van Dijk en Wijnaldum in de basis... kwam Liverpool tegen Tottenham Hotspur al na twee minuten op voorsprong... door een penalty van Salah. Vlak voor tijd maakte Origi voor Liverpool de 2-0... Het weer, het koelt vannacht af tot rond de 15 graden. Overdag kan het plaatselijk 32 graden worden en dan is er volop zon. In de avond mogelijk een bui. Dit was het NOS Journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespucht. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort?